Twee uur, René van Brakel met het NOS Journaal. In Zandvoort heeft een grote brand gewoed in een strandpaviljoen. De brand in Beach Club Far Out brak kort na middernacht uit en is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden. Volgens de brandweer is het niet duidelijk of het paviljoen nog open was toen de brand uitbrak. De brand is waarschijnlijk op het terras ontstaan en daarna overgeslagen naar het gebouw. Het paviljoen is zwaar beschadigd. In Nieuwegein is afgelopen middag op verzoek van de Italiaanse justitie... een maffialid opgepakt. Het gaat om de 39-jarige Francesco Nigta van de Drangheta. Hij wordt onder meer gezocht voor moord. Volgens het landelijk pakket hield hij zich waarschijnlijk al langer in Nederland schuil. Neerta werd wordt sinds 2007 gezocht. Hij is in Italië tot levenslang veroordeeld voor moord. In Nieuwegein werden ook nog vier andere mannen aangehouden... onder wie een Italiaan van de 28. De politie vond bij de arrestaties 40 kilo cocaïne... en 18.000 euro aan contanten.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 De game Grand Theft Auto 5 heeft in drie dagen tijd al meer dan een miljard dollar binnengehaald. Nooit eerder bracht een videospel zo snel zo'n hoog bedrag op. Fans hadden er uren wachten voor over om het zo snel mogelijk te kunnen spelen. Het spel is het duurste ooit en het heeft naar schatting 250 miljoen dollar gekost om het te maken. Het weer kans op mist en er gaat over acht. Ook in de ochtend eerst nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door en wordt het 17 of 18 graden. Het blijft droog.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 Iedere week brengen we in de nacht van vrijdag op zaterdag... een vijf uur lange selectie uit het rijke archief... van de VPRO-radio en andere omroepverenigingen. In dit eerste uur kunt u gaan luisteren naar collega Henk van Middelaar. Tegenwoordig werkzaam bij NTR, maar deze bijdrage is nog van de RVU. Het is maar even dat u het weet. Afgelopen woensdag, rond negen uur in de avond, overleed Johannes van Dam. Je zou hem met afstand de bekendste culinair journalist van Nederland kunnen noemen... Sinds 1989 werkte hij voor het Parool, waar hij wekelijks onder andere de restaurantrecensie Proefwerk verzorgde. Hij werd zowel gevreesd als bewonderd om zijn messcherpe pen, zijn enorme kennis van zaken en zijn onnavolgbare bedweterigheid. De laatste jaren leek hij milder geworden. Zelf zei hij dat de restaurants in Amsterdam er de laatste jaren op vooruit zijn gegaan en dan krijg je vanzelf hogere cijfers, al dus van dan. In 2007 was hij te gast in een aflevering van Napels... waarin Henk van Middelaar in gesprek is met Johannes van Dam... over eten, recenseren en zijn jeugd. Goedenavond en welkom bij Napels. Heel veel Nederlanders gaan met kerstmis uit eten. En het is de hoop voor hen dat ze een restaurant hebben gereserveerd... met een goede keuken. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, volgens onze gast. En hij kan het weten, want hij bezoekt wekelijks een restaurant... Hij loopt nu even door het beeld heen. Hij bezoekt wekelijks een restaurant en schrijft daarover in het Parool en in Elsevier. Welkom, Johannes van Dam. Goed ja. <lacht> Een barre tocht. U hebt tot de taxi moeten wachten. Drie kwartier. Met erg. Met lange poten, ja. Met... Voor de deur. En, wat kan ik u nu ten troost aanbieden? Water? Of, uh... Water is een van de mooiste dranken die ik ken. Dat okay. is een goed idee. <lacht> nou, ik geef u een hand. Hartelijk welkom. Ik wilde een citaat uh, voorleggen aan u. De filet Amerikaan van tonijn met de appel. Oester en radijs valt erg tegen. De tonijn is een smakeloos smeersel geworden. De oester doet het met de appel, doet het met de appel te zoet aan. Smaak is hier geen consideratie. Weet u waar u dat gegeten hebt? Sophia. Sophia, ja. Dus dat weet u allemaal nog? Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Dus maar ik, ik heb een weken, heel goed gegeven. Ja. Ik heb dat even helemaal gelezen. Ik kom vaak langs dat restaurant. Dus ik dacht, wanneer zal Johannes Verdam over dit nieuwe restaurant nou, het schrijven? Het is er maar net, ja. Het is er maar net, hè. En heel veel kritiek. En toch kreeg het een 7,5 uur. nu. Vond ik zo hoog. Ik dacht, nou, dat uh, is een 7,5 zes... is ongeveer het gemiddelde wat ik geef aan schrijvers. Ja? ja. Er waren ook een aantal aardige dingen bij. Ja, de wijn. En, en ik was. Ja, en ik ben altijd bij een nieuwe zaak toch iets... heb ik iets meer consideratie dan bij een uh, iets langer bestaande zaak. Ja, dat zaak. schrijft u ook aan het eind. Misschien wordt het nog wel wat, schrijft u. Ja. ja, maar ja, het was ook wel een... Ik noemde het ook een ballentent. <lacht> Daar waren ze niet erg blij mee, maar <lacht> dat vond ik echt klatergoud. Uh, ja. Echt een raar publiek, hoor. Ja, maar dan mag je misschien toch wel wat harder zijn bij dat rare publiek. <lacht> nou ja. Goed. Het doet er verder niet toe. Ik heb even gekeken naar de cijfers die u in het algemeen geeft. Een oesterbar zag ik een 5, maar je geeft ook 10. Dus ik heb 10 tien min. Tien ik heb gewoon nog nooit gegeven. Nou, tien dat... min. Maar ik, er komt komende zaterdag komt er iets aan. Ik vertel ja. nog niet precies wat het is, maar die heeft een 5,5. Dat is ook. dat. Is, ik heb, zo lang geleden dat ik zo laag. Ik heb ook wel eens een gegeven. En wat en was, was daar, daar zo vies? Nou, het hele concept deugde niet. En het hoofdgerecht, dat was dan een heel dun lapje. Uh, vlees, uh, wel, wel groot, maar dun. Taai en hard. Dus uh, niet goed aan. En smaakloos. Dus het ja. heeft gewoon niet lang genoeg. Het is te vers. Het moet een beetje besterven. Vlees. vlees dan moet krijg je het smaken. Dan wordt het zachter en malser. En dat was niet. Zo. En bovendien, het was dan gegrild. En dan die grilstrepen, ja. die zijn dan zwart. Hè. Dat kan je het aanzien. Dan is die gril gewoon niet schoongemaakt. Dan geeft het mooie zwarte strepen. Maar er zitten dus allemaal bittere stoffen in die dus niet zo. Uh, dus daar moet ik op letten. Ja, ja, dat smaakt dan bitter. Dat is heel vies. Bovendien ook heel erg gezond. Dat is kankerverwekkend. Ja. Nou, nou zit u daar te eten. U zit aan dat lapje te rukken. Uh, u wordt herkend. Of werd u niet herkend in dit restaurant? Nou, de kok kwam bij, het, bij de risotto aan tafel uh, uitleggen... dat hij zelf uit Verona kwam en dat dit uh, risotto uit Verona was. En wat vond u van die risotto? Nou, hij was op zich goed gekookt. Maar ja, was met stond dat het risotto met gamba's en asperges was. En de gamba's waren geen gamba's. Dat waren gambaretti. Er waren hele, kleine roze garnalen. Ja. En de asperges, nou ja, er zaten er misschien twee groene asperges. En helemaal tot vezels gekookt. Ja, dat is dan weer niks. Die vijf en een half is nog heel royaal, als ik het zo hoor. Ondanks dat het zo'n aardige kok uit Verona is. Ja. Goed, nu, nu, nu beginnen we maar echt met ons interview. Napels. Napels, ja. uh, Kun je daar lekker eten? Ik ben er nooit geweest. Ik heb wel boeken speciaal over de keuken uit Napels. En die ja. trekt mij heel erg aan. Maar ik ben er nooit geweest. Nou, moet u toch misschien eens heen gaan. U kent het gezegd, hè? Of de uitdrukking. Eerst Napels zien, dan sterven. Ja, dat is de bakermat van de... Dit programma natuurlijk. Hè, ja, dit, uh, ja. En dan beginnen we altijd met de vraag, wanneer gaat u dood? Ja, dat zag ik in de krant, in het parool. Uh, stond. Ik dacht eerst, wat, wat is dat voor raar toen realiseerde ik me ineens, ja. Napels, ja natuurlijk. Wanneer gaat u dood? Ik dacht vanavond dat ik dood ging toen ik dus uh, drie kwartier bij, oh, wat me, bij de, de, de geluk deur stond. Uh, dat u eerst dit maar mag u, zien. hoe lang duurt dit programma? Een uur. Een uur, nou dat red ik nog wel. <lacht> is een beetje. U bent, u bent 61 bent. geworden, hè? anderhalve ik ben 61 maand geworden. Twee ja. maanden geleden. Ja, oktober. Ja, maar hoeveel jaar denkt u nog? Ik heb echt geen idee. Wat zou uh... u mooi vinden? Nou ja, ik, ik loop nu heel moeilijk pijn in mijn voeten. Dat, uh, ik moet eerst een, uh, een begaan grondhuis of iets met een lift of zo vinden. Want anders is er geen lol aan. Je moet nu trappen lopen. Ja, ik slaap uh, één redelijke trap, één steile trap, één vreselijke wenteltrap en een ladder op. En dan ben ik bij mijn bed. En dat is Wat een ja, dat is Die ladder. Ja. Ja. Er is geen ruimte verder in huis, want ik slaap bovenop boekenkasten. Het zit helemaal vol boeken, het is eigenlijk één grote boekenkast. Je woont in een soort bibliotheek van uzelf. N niet in een soort bibliotheek, ja, het is een het bibliotheek. bibliotheek, het is een officiële ja. bibliotheek. Ja. Met enorm veel kookboeken. en... Uh... 60.000, zo'n beetje, schat ik, uh, over eten en drinken. En dan komen er nog allemaal andere ja. hobby's bij. Daar heb ik ook nog meer boeken maar, over. Maar wie, wie kan die bibliotheek bezoeken, behalve u zelf? Nou, iedereen die serieus uh, onderzoek doet. Het is een stichting. Stichting Gastronomische Bibliotheek. En er zijn ook diverse proefschriften en zo... geschreven op basis van dingen die erin staan. En u weet waar ze staan allemaal? Hebt al... Ze staan systematisch. Dus op onderwerp. Hoewel ja. ik moet zeggen dat ik ze nu en dan... Uh, iedere week komen er weer van die stapels boeken binnen. En dan, dan weet ik soms eventjes niet meer uh, waar ik ze kwijt moet. Dan liggen echt overal boeken. Ja, en is uw huis stevig genoeg? Want 60.000 boeken, het, dat is een gewicht. En koopboeken is, zijn vaak zwaar. De, de eerste en de tweede verdieping behoort tot een boekhandel. En uh, die boekhandel heeft... Uh, een aantal jaren geleden nieuwe fundamenten onder de, het huis laten leggen... en een zware balk onder mijn, uh, mijn verdieping uh, okay. aangelegd. Dus het houdt nog wel even. Ja. Niet zoiets als bij Martin Ross of zo, waar de boel in zakt. <güls> en dan nog zo'n baantje kwijt. Uh, maar goed, uh, stel dat dat allemaal lukt: dat u iets vindt op de begane grond, niet meer trappen hoeft te lopen of dat er een lift in uw huis komt. Mm -hmm. Dan wordt het leven aangenamer voor u. En dan ga ik weer terug. Hoe lang wilt u dan nog leven? Want u hebt natuurlijk ook nog allerlei plannen te realiseren. Oh, god, die moet een uitgever, die zeurt me aan mijn kop. Er moet dit boek en dat ja. boek. En ik heb, en ik heb uh, eigenlijk drie uitgevers, dus dat. Uh... Maar ze zeuren allemaal om die boeken wanneer er eindelijk eens komt. En ik ben al blij dat ik die vier, vijf stukken voor het Prol... en dat ene stuk voor Elsevier iedere week kan produceren. En dat is al veel, want er zijn heel wat journalisten die minder produceren. En dan moet ik daarbij ook nog die boeken doen. Ja, moeten doen. Is dat niet wat u zelf graag wil? Ook. Ja, maar dat, wat moet moeten is wat ik zelf wil, dat moet. Dat ja, uh, ja neem wat met u zei, die uitgeverijen zeuren er dan mee. Ja, hoofd. natuurlijk, die willen het dus gisteren natuurlijk al op de markt brengen. Ja, en, ja er was een boek uh, gepland. En dat had het dit najaar moeten zijn. Dat had dan mooi met uh, Sinterklaas en Kerst mee kunnen ja. draaien. En, ja, dat heb en ik niet gehaald. Ik heb uh, de zomer uh, vrij. Uh, nou ja, gewoon, dan we zeggen ziek uh, meegemaakt en uh, was er is ziek niet uit het uit mijn handen. Ja, er is niet ver uit mijn vingers gekomen, dus dat uh, en ook nog. Ja, het is een hele. Nou, laten we daar nog niet te ver op in gaan maar nee, Laat ik het zo Iets. zeggen dat het uh, dat het hart faalt, de nieren bijna falen, de bloedsuiker niet goed is, uh, de bloeddruk te hoog is. En uh, dat er sprake is van neuropathie in mijn voeten. Nou, dat is toch een mooie opzomming. Laten dat we is... daar maar even bij houden. Nou, maar gaat het nu beter? Doen nee, dieren... die, neuro die neuropathie bijvoorbeeld, dat nee, wordt die nooit beter. Niet, maar de de, de, de ja, de dat is allemaal een beetje in evenwicht. De, de, de specialisten. En heeft dat een relatie met eten? Ja, hoewel, ik moet zeggen, uh, als klein jongetje al was ik veel te dik. Terwijl ik dus niet... Uh, niet eens zoveel uh, at op snoepte. En mijn broer, die uh, was te mager. En die. Mijn broer moest op een gegeven moment. Uh, een halve liter slagroom per dag eten. En, uh, maar hij bleef eigenlijk te mager. En ik was gewoon dik. En ja, ik heb een stofwisseling die daar kennelijk toe aanzet. Ja. Dus als ik echt mager wil zijn. dan moet ik zo streng diëten. Dan is er geen ja, oog aan. En dan, je, dan kan ik mijn werk ook niet meer nee. doen. Dus je ik heb er gewoon maar bij neergelegd. Werk, en ook mijn. Die artsen die leggen zich erbij neer dat het... Uh, ja, het moet maar gewoon een beetje mee, mee rommelen. Ja, met, een beetje mee Dat ja. Maar je kunt wel uh, in de tachtig worden, toch? Want ik vind het nog zo leuk om u te uit, uit te lokken tot een uitspraak van... ik wil zo ja. oud worden, want ik moet dit allemaal nog voor elkaar krijgen. Nou, het is niet een kwestie van willen. Het gebeurt gewoon. Ik, uh, ik, uh, ik zie het wel. <laughs> Eerst Napels zien. <laughs> ja, en, dan, en dan zie ik het verder wel. <laughs> ja, ja. Maar eh, is er ook een verband tussen... U zei tussen ziekte en, en eten. Maar ook tussen dood en eten. Ik herinner me de film Le Grand Bouffe. Hebt u die ooit gezien? Die mannen die ja, daar zitten. Tuurlijk. Zaten. Ik heb er zelfs wel eens hele avonden aan over moeten praten. Over deze film. Ja, die, die fantastisch. Ik heb pletter. heel lang deze film niet durven zien. Nou, hij was lang uit... En ik wist dat het een film voor mij was. En ik ben er niet naartoe gegaan. Ik dacht, het is te dichtbij. En nou ja, op een gegeven moment ben ik wel gegaan. En daarna heb ik hem natuurlijk ook op DVD aangeschaft. En daar uh, heb ik een lezing over moeten geven. Dus, uh, er en er tot... zitten een paar van mijn favoriete acteurs en actrices in. Michel Piccoli. In. En... Ja. Daar heb ik nog wel eens mee verpartigd. Ja? Ja. Nee, sorry, niet Michel Piccoli. Uh, Fili Noiré. Oh ja. uh, die er ook in zit. Ja. Uh, daar kan ik me iets meer, daar, uh, meer voorstellen. Ja, dat was even een... Ik lijk helemaal niet op Michel Picouli. Maar, bent u, maar die mensen eten werkelijk ongelooflijk. Die schranzen... Ja, maar die hebben dus echt een, een, een doodswens, een death wens. Ja. Uh, ja. Uh, maar bent u. Letterlijk, en dat zo ver ga ik echt niet. Nee, <laughs> nee maar bent u echt een, een fijnproever? Of houdt u ook ja. wel van lekker. lekker ah, een heel bord, broerenkool, heerlijk. Of... Nee, ik, ben helemaal, ik eet helemaal niet zo vreselijk nee. veel. Ik eet uh, iedere week, dus, zoals net was aangekondigd, in een restaurant. Er zijn mensen die vaker in een restaurant eten dan ik. Ik ga met een uh, assistent. Die, eh. Uh, ja, 36 is. 37, weet ik het niet eens meer. En broodmager. Licht gespierd, maar broodmager. En die eet veel meer dan ik. En die zit, als hij bij mij is, dan. Uh, zei, ja, ik moet nu even, nu even wat, wat eten. En dan zit hij weer te eten. En uh, eet maar door en door. En hij eet veel meer dan ik. En in zo'n restaurant. Ik bestel twee, vier gangsmaaltijden. Een voor hem en een voor mij. Maar het dessert eet ik meestal niet op. Ik proef het alleen. Maar, sorry, dus hij eet vijf gangen en ik drie. Ja. En heeft hij, als hij thuis komt nog honger en ik heb dat niet. Dus ik ben helemaal niet zo'n grote eter. Ik ben alleen iemand die, dat, die het al, al dat vet vasthoudt. Ja. Ja. En, en dan bij zo'n dessert is het echt van ik moet mezelf beschermen? Of bent u niet zo'n toetjesman? Nou, als het heel erg lekker is... of als ik ontzettende honger heb, dan eet ik het toetje wel op. Maar uh, ik vind ze meestal ook niet zo heel erg goed... Uh, maar een goed dessert, daar ben ik echt wel voor te vangen. Ja. En die suikerziekte, het is ook. Ja, dat was zo'n. Dus een, een of andere domme kok die, die zei: ja, Van Damme die, uh, kan. Uh, die, die kan geen zoet eten, want die heeft suikerziekte. En daarom heeft hij daar een afkeer van. Maar dat is dus helemaal onzin. Ja. Ik uh, vind suiker uh, heeft zijn plaats uh, in de maaltijd en in het leven. En uh, je moet het alleen niet overdrijven. En je moet hem ook weghouden op plaatsen waarin hij hoort. Het ding moet in balans zijn. En daar kijk ik naar. Ik heb wat dat betreft een klassieke instelling. Uh, en uh, ja, die kok die had een saus veel te zoet gemaakt. Gewoon omdat hij zich vergist had. En uh, dat wou hij niet toegeven. Dus kreeg ik de schuld. En dan ging hij het dus daarop gooien. Dat het buitengemeen... <lacht> gemeen gewoon was het. Buitengemeen gemeen. Je moet ze fout toegeven. Ja, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Want het is meteen ook... Zijn boterham hè. Dus het, uh, als hij toegeeft dat hij fouten maakt. Dus in eerste instantie gaf hij het ook toe, toen ik er was, want ik heb het meteen. Heb ik hem, en toen? Uh, toen zei ik van ja, ja, dat komt. Deze die saus, die is, uh, was een saus bij makreel. Het was Johnny boer, kan het ook best wel zeggen. Uh, die wa uh, die was dus ja, die, uh, die saus was veel en veel te zoet bij makreel, dan moet je iets, iets van een beetje zuur bij hebben. En uh, dus ik zei, hoe kan je dat nou doen? Hij zei, ja, ja, ik, ik heb deze saus van de winter uh, gemaakt, bedacht. En ja, dan zijn die worteltjes veel minder zoet En nu, het was het augustus. Zei, ja, het is veel zoeter. Zei, oh, je proeft dat dus gewoon niet aan. Nou ja, had het niet goed gedaan, dat gaf hij toe. En later zei hij, ja, Van Dam houdt niet van zoet. En dan, dat is hij heeft zelf niet goed opgelet. Maar dat vertelt hij niet. Want nee. dan wordt natuurlijk zijn hele imago van de meesterkok... met drie sterren wordt doorbroken. Dus dan krijg ik de schuld. En wat doet u dat dan? Is natuurlijk uh, ja... Nou, Ik vertel het hier in dit programma dat ik, dat ik dit dus uh, echt schandelijk vind... dat iemand ja. dus uh, een fout maakt en dan de berichtgever straft. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. En zeker niet met onzin uh, over, over... want dat klinkt dan heel goed. Ze zeggen iets over van ja, die man is suikerziek... dus die kan niet goed nee. suiker proeven. Dat is dus gewoon echt onzin. Dat is helemaal niet waar. Het heeft er niks mee te maken. Dit, dit, dit kleedje hier dat doet me een beetje aan kerst denken, dat rood. Wat gaat u maken met kerst? Nou, nou, niet zo'n kleedje, maar eetgebied dan. Ik he? eet uh, uh, cassoulet en ertessoep. Dat cassoulet, dat is zo'n vleesschotel? Nee, dat is een bonenschotel. Nee, met... Een bonenschotel. Oh, met een beetje ja, vlees, verschillende vlees erin en dat, uh, dat moet, je, moet je dat al lang van tevoren klaarmaken? Dat, het dat steen... is al klaar. Dat heb ik in de diepvries zelf gemaakt. Hm. En, uh, oh, we hebben een hele relaxte kerst. Ja, en de ertessoep. Ik heb zondag... Uh, heb ik, uh, ja, maar en heb de soep dus... en een bonenschotel, dat is pittig. Toch? Ja, maar kerstmis is meer dan één maaltijd. Dat is meer tuigen. En Misschien ga ik nog een kippetje braden. Ik heb uh, net een stuk geschreven over de braadslee... en een recept gegeven van een Elzelzer kok... over hoe je nou het beste een, een kippetje maakt... dat die goudbruin is van buiten en knapperig... en mals en sappig nog van binnen. Dat is het geheim. Het is heel eenvoudig, maar je moet je wel aan een aantal dingen houden... En, nou, dat heb ik dus de paroollezers uh, voorgelegd. Van Vandaag, kun je morgen is dat te lezen. Morgen is dat te lezen. Dus wilt u, wilt u weten hoe een kippetje goed gebraden moet worden... En, en wat, op een braadslee? Hoe, hoe, moet en hoe, hoe je een braadslee kiest. Wat, wat je maar je op moet letten. Bij het kopen van een braadslee. Braadslee, dat vond ik kerstmis. Ik moest iets bedenken voor kerstmis. Ja. Iets It, christmassy, zeggen ze dan. En ik uh, dacht, ach, de braadslee, dat is het. Uh, <lacht> dat is echt het kerstgebeuren. Goed. De, de, de juiste braadsle en dan de juiste manier. Morgen in het parool. Eh, ik weet niet, want u kwam daar wel binnen. Ik, kom... ik heb drie muziekjes oh, wel, ja. U raadt mijn gedachten. Nee, ik, nee, nee, ik, nee, hem... ik weet hoe dit soort programma's gaan. Goed. <lacht> Zal ik gewoon weglopen? dat u? <lacht> dit zijn mijn vragen. Ze nee, nou. nee, nee, nee. Dat nee. hey, nee, kan nee, ik wel goed. doen hoor, maar dan blijf ik gewoon helemaal doorgaan. <lacht> Wat voor muziek? Nou, ik heb uh, drie en uh, één reserve meegenomen. Oh, dat uh, er zoveel, komen we helemaal Het niet is toe. een beetje uh, Latijns-Amerikaans uh, deze keer. Uh, dat vond ik wel leuk, ik vind het heel vrolijk. De, en hoe heet het? Nou ja, het, uh, tango. Uh, ja? Dus een, uh, een tango van het uh, Sexteto Canzgenge van Karel Krajenhof. Voordat, bekend voordat werd, hij bekend voordat werd. Voordat van, hij bekend maxima. werd. Met een uh, Oswaldo Pugliese nummer. En uh, nou ja, ja. ik weet niet wat ze als eerste gaan uh, opzetten. Nou, die ik, ik Buena ik Vista, uh, die oude mannenclub van Cuba. dat hoeft het straks. Maar nu, nu, nu staat die tango al klaar, hè? Nee, die Buena Vista Club. Oh, we, we, je had ook nog de blues en Band. We praten veel ja, te lang over die. De, de blues en blues jazzband. Jazz Kom op. Band. this is funky but how are you this morning and lady petticoat you're looking lovelier than ever I see society tells us when we're riffed to be quiet at the wall door uptown we got bums and we scuffling downtown we got drunk but we're muffling nobody who comes will be ruffled at the wall door well ain't it swell doing swell with the swell in the swellest hotel of the mall It's a blast that we're giving you downtown That's the last thing we'd ever do We're not loud or fast We're just bouncing at the wall Waldorf Swell in the of You can and blast that we give The last thing ever do. loud or fast. just wall Lounging at the wall Lounging at the wall Lounging at the Johannes van Dom. Waar, waar hebben we nou, nou precies naar geluisterd? De Lost and Wondering Blues and Jazz Band. Dat zijn buskers, straatmuzikanten. Die treden op over de hele wereld. Ze hebben ook wat dingen op cd's en gezet. Op voor de deur. En ze spelen, als ze in Amsterdam zijn... wat ze nog alles doen... dan spelen ze bij mij voor de deur op het spui. En uh, ik, nou, ik ben goed bevriend met ze geraakt. En uh, heerlijk. Dus ik, als ik iets moet laten horen... dan laat ik altijd een van hun nummers horen. En goed. Madeline Peru. Die, heeft het die zangeres, zingen, die zangeres die heeft het bij hun geleerd. Het is... Nou, niet gek. Nee. Napels. Daar, daar zitten we in, in Napels. Um, en ik praat met Johannes van Dam. We hadden het voor het eten, voor het eten, voor de muziek. We hadden het over heerlijke kipgerechtjes en zo. Maar um, u bent eigenlijk autodidact, hè? U hebt zichzelf geleerd koken en schrijven erover. Nou, het, schrij het schrijven over koken, ja, het schrijven. Ik, heb een, uh, ik ben begonnen ooit bij het Vrije Volk als uh, journalist. En dan kom je als leerling-redacteur op de editieredactie, ja. in dit geval bij Herman Zilverberg. En uh, daar heb ik dus het krantenvak uh, geleerd. Ja. Maar het, het eten, dat ben ik gewoon al thuis, uh, inderdaad, autodidact. Uh, als zes- of zevenjarig jongetje begon ik al in de keuken. En dan begon Merkelijk? ik ook op proefjes te doen. Die met, uh, om te kijken of de banketbakkers uh, wel echt amandelspijs uh, in hun amandelbroodjes deden. Of dat ze daar witte bonen in stopten. Dat, dat gebeurt, hè? Dat, is, dat wat gebeurt is... nog steeds als je banketletter neemt. Alleen als het heet banketletter of banketstaaf. Dan weet je, dat is met witte bonen. Anders is het amandelstaaf of bovenal ja. dan Maar als moet je de jodium in laten druppelen. En gewoon dan? een druppeltje jodium en uh, als het amandel is, dan gebeurt er niks, dan blijft dat rood, jodiumkleur. Maar ja. zetmeel, samen met jodium kleurt ja. blauw. Dus dan wordt het die plek wordt blauw. Maar toen hij dan zo zes zeven was en al met proefjes, was hij toen geïnteresseerd in eten? Of vond u het leuk om de waarheid te achterhalen? Wat wat wat oh, was bij? toch een schitterende combinatie, ook als zes, uh, zevenjarig jongetje. Ik ben begonnen met, uh, met koken. Uh, met, uh, denk met citroen en chocoladekeks, Marmercakes maken. Dan thuis? Thuis, thuis gewoon omdat, uh, A, omdat ik dat procedé heel erg leuk vond. Maar B, ook omdat ik het lekker vond om de beslagkom uit te likken. <lacht> en de, de cake zelf interesseerde me niet, maar dat beslag dat vond ja. ik erg lekker. En van wie had hij dat koken? Nou, niet van iemand thuis. Uh, Uw moeder niet? Absoluut niet, nee. Die kan helemaal niet kopen. Die was blij met zo'n vader, Mijn vader probeerde het. Die kon het ook niet. Die deed het wel eens in het weekend. Dan had hij een heel dik kookboek En dan ging hij iets heel extreems. Zwezerik of zo uh, doen. Ik ja. zie nog mijn broertje uh, zitten in de, in de keuken. Op de keukenstoel. Bovenop een bord. En daar Onder dat bord zat Zeezrik en daar onder weer een bord. Want dat moest worden platgedrukt met een gewicht erop. Stond in het koopboek. Dus mijn vader gebruikte mijn broer ervoor. Wat dat weet je, u, nog. beter u kunnen gebruiken, want je broer was zo dun. Nou, die was zes jaar ouder. Dan oh, dat ik, scheelt, he. ja. Is zij, maar wat, wat, wat, wat, wat hadden uw ouders niet wat u dan wel had? Want dat zeiden er niet zoveel van bakten, van dat koken. Nou, misschien de, het gevoel en de aanleg om te koken. Ik ging dat ook heel snel doen. Ik ging... Uh, zelf uh, brunches uh, op zondag uh, maken. Dan zorgde ik, dekte ik de tafel. Ik maakte uh, omeletten of overschotels voor de, voor de brunch. En als alles klaar was, dan riep ik ze uh, Dan konden ze dat doen. Dat was toen we het niet meer iemand hadden die uh, voor het huishouden ja. zorgde. En, en was dat dan ook een echte feestelijke gebeurtenis voor dat hele gezin? Ja, ja, zondag dus morgen. onze Johannes. Nou ja, zo heb ik dat niet, op zich niet. Uh, ik deed het gewoon omdat ik dat leuk vond. Ja, maar de, de eten. En een is... omelet maken ik kreeg op een gegeven moment al een budget, dan kreeg ik uh, geld, een uh, paar gulden, en dan kon ik dan de groenten kopen die ik uh, uh, en, en de kruiden waarmee ik de omeletten vulde. En zo, dan was dat speciaal. Ja, ja. Maar nee, ik vraag het omdat eten een sociale gebeurtenis is, toch? En ja. het is, dus dan moet het ook ja. een beetje gezellig zijn. En, kijk, nou ja, er doet... zijn ook heel veel mensen waarbij het eten en het gezamenlijke... in ruzie je uh, ontaart. En dat was bij ons ook wel, hoor. Het uh, was nu echt niet altijd gezellig. Ik hou helemaal niet van gezellig. Ik ben anti-gezellig. Ja? Als, er zijn een aantal vrienden van me die, als ze dit horen, nu beginnen te lachen. Ja, ik ben anti-gezellig. Maar je ja. maakt nu toch ook een heel gezellige indruk? Het is nou, één nou, op één, op dat gaat nog wel. Het noemen mensen ook niet zo gauw. Gezellig is als je met vijf, ja. zes mensen bent. Maar dan wordt de boel verwarrend. En gesprekken die lopen dan niet meer. En dan wordt het wollig. En dan gezelligheid is alleen maar vaagheid, onduidelijkheid, wolligheid. van duidelijkheid. En, uh, ja, to, to the point. To the point. In de taxi ook al. Dan euh, ja, vroeg de taxichauffeur iets. En dan, ja, dan heb ik daar dus toch meteen weer een antwoord op. wat het rechtzet was. Ik net iets scheef ja. uh, had dan gezegd. Daar ben je een beetje op uit. Om de dingen gewoon juist te Nee, ik ben er niet op uit. Het is, uh, ik ben er niet op uit. Het gebeurt gewoon. Ik ben een schoolmeester van, heb ik van karakter. Ja. Uh, ik ben een dominee en een schoolmeester. <lacht> Dat zit er gewoon in. Ik bedoel nu de dus ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ja, ik begrijp het. Uh, als je okay. dan dat geld kreeg om lekkere groenten te halen... om de omelet te vullen, dat was er thuis wel. Ik bedoel, uh, u bent van... Nou, je 19... vader was... Van, hoe, hoe, wat was er nou ja, 46 dan denk ik wederopbouw. Hè, daar bent u van... Ja, maar ik ben 46 toen was ik dus nul. Ja, maar goed, begin jaren 50... dan heb ik toch altijd nog zo'n wederopbouw idee van zuinig We zitten in 52, 53, 54. Ja. Die tijd hebben we het dan over. Ja, nou ja, ik kreeg ook niet zoveel geld... En wat ik dan haalde was vaak zo'n zo kartonnen bekertje uit de diepvries met soepgroenten erin. En daar vulde ik dan de omelet mee. Ja. Dat ging wel heel zuinig. Mijn vader heeft me ook geleerd om. Uh, ja, dan vroeg ik uh, geld om uh, schriften te kopen voor school. En waar ga je er mee naartoe? Nou, naar nou, die en die zaken. Een bekende goedkope kantoorartikelenwinkel. Ja. Waarom daar? Ik zeg, nou, ik denk dat daar het beste terecht kan. Nee, zo doe je dat niet. Je gaat eerst naar alle waardehuizen en winkelsoorten... en dan kijk je uh, hoeveel die schriftjes daar kosten... en hoeveel velletjes erin zitten en de kwaliteit van het papier. En dan maak je een lijstje van. En dan ga je kijken waar je het delen het beste terecht kunt. Dus we ah, hebben dagen mee bezig geweest. En uiteindelijk kwam ik terecht in die zaak... waar ik in eerste instantie naartoe had willen gaan. <lacht> ja, maar zo heb ik het geleerd. Ja. Papa, zie je wel, ik heb gelijk gehad. De uren ja. verspild mee. Ja, dagen. Ja. Ja. Maar uh, uw vader leeft niet meer. Nu heb ik een bromfiets, dus nu gaat het wat makkelijker. <laughs> uw vader leeft niet meer. Vindt u nee. het jammer dat hij niet ziet... wat die Johannes... Heette u die toen al Johannes of was het Johan gewoon vroeger? Hannes was het daar. Hannes? Hannes. Ja. <laughs> heel ouderwets, hè? Het is heel ouderwets. En op... Nou... het. Dat kwam, mijn ouders hebben in de oorlog ondergedoken gezeten bij boeren. En die heetten Johannes en werden Hannes genoemd. En daarom ja. werd ik ook Hannes genoemd. Ik heet Johannes naar die boeren en werd Hannes genoemd. Maar op school werd er heel gauw Hannes loopt op klompen. Dat vond ik vervelend. Dus ik zei, ik heet niet op Hannes. klompen? Nee, zo gaat dat liedje. Oh, dat ken ik helemaal niet. Dat Hannes niet... loopt op klompen, simpen, sampen, sompen, door de plassen, <laughs> dat het spat. Nou ja, zo voort. En, eh, uh, ja, ja. Hoe oud ben je... Uh, ik ben van 1950. Ja, dus nou misschien net te jong. Uh. Ja. Maar goed, in mijn tijd was dat op school een, een liedje. Een Oom ja. Han die Hannes heette. Maar ja, dat is weer niet. Maar goed. Ik, uh, ik heb dus gezegd op school, ik heet Johannes, omdat ik dat liedje wilde ja. vermijden. Later, toen ik uh, bij het café de Zwart, waar ik, uh, wat nu mijn stamkroeg is, uh, voor het eerst kwam, toen ik werkte bij de boekhandel, waar ja. ik nu boven woon. Uh, toen uh, vroeg Freek de nou ja, massieve ober. Benen als pilaren en een gigantische buik. Ik kon wel twee keer in die man. En uh, die vroeg dus: uh, ja, Hoe heet je? Uh, die wou dus mijn naam noteren in zijn in boek. Johannes. Nee, dat is heel te lang. Uh, Johan. Maar, maar ja, mijn baas bij uh, de boekhandel waar ik toen ging werken heette Johan. Dat wilde ik absoluut niet. Uh, dus ik ja. zei. Nou, Hannes. Oké, okay, Hannes, wat drink je? Dat was dan zijn reactie. Maar hij was de enige die mij Hannes noemde. En de familie. Ja. Dus, uh, luisteraars. Ik heet Johannes. Maar uh, we zijn nu een beetje afgedwaald. Ik wilde eigenlijk vragen. Betreurt u niet dat uw vader niet meer meemaakt... hoe goed zijn zoon is gaan koken? Dat hij denkt, verdorie. Die kleine Hannes met al die prachtige nou, gerechtjes. Ja, maar dus, ik ben meer... Ik kan goed koken. Mijn ettersoep is echt fantastisch. En er zijn er wel meer gerechten waar ik echt trots op ben. Maar ik ben toch nog meer trots op mijn werk, want het ja. schrijven is. Ja, goed, en laat, laat hij daar trots Maar ja, nee. Ik bedoel, de, de man is dood. En uh, er is niks na de dood. Dat is allemaal flauwekul. En uh, ik zie hem ook niet op mij toezien. Uh, nee. Uh, en zo. Van, nee, en hij nee, zou Nee, maar dan nou. hou ik die vraag ook niet hoe het te stellen. Hey, ik, ik denk dat hij. Uh, dat hij had gewild dat ik arts was geworden of zo. Ik denk dat die journalistiek toch wel een beetje... Minder hoe hard was u vond. toen hij verongelukte? Was ik was 16. 16. En toen had hij nog niet het idee van... ik word... Nee hoor, dat was een hobby. Journalist of... of. Journalist zat een beetje achterin, maar... Toen ik eindexamen deed en ik met hele mooie cijfers... voor mijn moderne talen en Nederlands eindigde... slecht voor klassiek en slecht voor wiskunde... toen uh, zei de gecommitteerde... u gaat zeker verder in het Nederlands. Uh, ja, dat was eigenlijk twee tien en een negen voor Nederlands. Ja. Dus dat lag wel een beetje zei Nee hoor, ik ga medicijnen studeren. Omdat vond mijn moeder dat ik moest gaan studeren. En dat had mijn vader misschien ook wel gevonden. Maar ja... Ik wist niet beter dan dat dat dan moest. Dat kon je als kind zelf niet beslissen. Dat werd voor maar je... had dat ook nog iets van... Het is wel mooi, als mijn, de wens van mijn vader die ik niet eens kende... als ik die opvolg. Ja, maar hij heeft nog nooit een wens, die wens uitgesproken. Dus ik wist dat niet. Nee, maar jullie ik kon... geloof het ook niet. Uh... Uw moeder vond dat mooi Ja, ik was in ieder geval degene die moest gaan studeren. Mijn broer was uh, ongehoorzaam. En die had meer belangstelling voor... Uh, Hockeyclub en meisjes en zo. En die deden het niet goed op school. Die moesten naar een gemakkelijker school en zo. Ja, hij is nu professor. <lacht> ja, zo gaan die dingen. Maar uh, hij moest maar later in de zaak van ja. mijn vader komen. Plastic luierbroekjes fabriceren. En ik moest gaan studeren, want ik was de studiekop. Ja. Dat uh, is natuurlijk een beetje anders gegaan. Ja, ja. Eh. Uh, u hebt het vaker verteld, het verhaal van het afschuwelijke ongeluk dat u hebt meegemaakt. Ja, laten we daar dus maar overheen stappen. Vreselijk toch? Ja, ik, ik, ik dacht eraan toen ik hier naartoe reed. Ik denk, oh ja, het was ook kei ijzig volgens mij. Er lag een ja. ijs op het water. Ja. Nou, voor die mensen die het niet weten, even heel kort. U, u, u zat in die auto bij uw vader en die moest uitwijken. Uw zusje zat er volgens mij ook in. Ik zat achterin, ja. Ik zat naast mijn vader voorin. Ja. En, uh, her... en de auto uh, moest uitwijken voor twee uh, tegenliggende fietsers. Uh, ja. En de auto schoof gewoon door zijdelings van uh, de weg af. En kwam ondersteboven in het pekelde diep. En schoot dus meteen door het ijs uh, onder water uh, onder het ijs. En je die zusje gered? Mijn zusje. Mezelf, ik heb nog geprobeerd mijn vader eruit te halen. Maar toen ik daaraan... Zo, toen ik zover was, de voordeur weer open... weer de auto geprobeerd in te gaan, toen was je al verdronken. Ja. Want, want hoe kon het, dat, dat u wel uw zusje kon redden... en uw vader zichzelf niet? Is dat omdat hij zo met zo'n stuur... Of hoe, hoe het? Nou ja, die man, die, was de, die man was zeker 140 kilo. Hij zat achter het stuur, dus uh, ja, die auto kantelde. En uh, ik rolde maar achter uh, in die auto... en het kwam naast mijn zusje terecht. Maar hij zat natuurlijk klem achter dat stuur... En ondersteboven met het uh, ijswater. en het ijsschot ja, hebben... uh, in zijn gezicht. omdat hij vooruit meteen eruit sprong. Dus uh, die auto was ook meteen vol met water. Ja. Het was ook niet zo dat hij langzaam zich vulde. Dus van, van, nu in deze tijd. Hey, hebben we het nou toch hier gedaan? Nee, maar dat, dat is. Niet nou, even. Niet, niet over het muziekje. ongeluk zelf. maar... Nou, muziek die nu al. Even wachten. Maar in deze tijd. Je kan niet een scheet verkeerd uitlaten. Zeg maar, of ik krijg slachtofferhulp. Maar oh ja, dat was, maar er was in die tijd natuurlijk... Van maar wie kreeg u hulp? Van, van niemand. Integendeel. Ik, uh, ik kan me herinneren dat ik uh, op een gegeven moment... Ik, we zijn naar Amsterdam teruggegaan. Dit gebeurde in Oude Peekwa. noord oost Groningen. We gingen terug naar Amsterdam. Ik uh, in huis bij mijn vaders beste vrienden. Die, uh, en op een gegeven moment uh, kreeg ik... Pijn in mijn buik en uh, die mensen... je moet je niet aanstellen. Ze dachten dus dat, dat is de manier om het uh, aan te pakken. Ik kreeg, ik kreeg steeds meer pijn in mijn buik en ik kon niet meer eten. Ik liep weg van tafel. Ze vonden een ontzettende aanstellen. Nee, Daar kom je wel overheen. Wat bleek? Ik had een blinde darmontsteking. <lacht> <lacht> hey, maar ik, zo, ik, dat was dus de, de manier van hulp die ik kreeg. Ja, ja maar, maar uh, dat kan psychosomatisch uh, gekomen. Hè? En ik heb wel eens gehoord... Ik heb zelf een blinde darm ja, ja, ja dat hmm, Ik heb met nou, mijn huisarts wel eens gesproken. Ik heb zelf ook blinde darm ontsteken gehad. Een broer van mijn vader. Toch? En die zei, dat kan als er een enorme druk in het gezin is op dat moment. Als er iets, dan kan dat. Dus het kan dat bij. Zou ook ja, zo Het ja, zou kunnen dat je weerstand vermindert. Ja. En dat die bacteriën die dat... Uh, die, dat zou kunnen ja dat het daardoor komt. Maar dat is, het is wel een blinde darm maar, maar werd er ook verder helemaal niet over gepraat? Ik bedoel... Nee. Nee, helemaal niet. Nee, maar het gezin was ook helemaal uit elkaar. Ik bedoel, het bestond alleen nog maar op dat moment uit mijn moeder, mijn zusje en ik. Ja, en jou, uh, mijn moeder, die... je broer dan? Mijn broer die studeerde, oh, Die was zes al zes een... nee, jaar oud. Nee, ja. Hij was het huishoud, hij studeerde psychologie. Dus dat wist die jongen ook van het slachtoffer. -hulp. Maar je kan ook zeggen, het wordt heel hecht. Want papa is er niet meer, we moeten allemaal lekker bij elkaar kruipen. Oh gods, nee. Dat is veel te gezellig. Dat mag niet. nee. Van uw moeder niet? of van Nee, een... maar zoals ik zei, het lag helemaal uit elkaar. We woonden niet meer... Het gezinshuis was in Oude Pekela toen. Mijn broer woonde op Kamers in Amsterdam. Ik uh, kwam dus bij die vrienden in huis. Mijn zusje bij een uh, tante, geloof ik. En mijn moeder bij haar moeder. Wat ook al heel merkwaardig was. Want die, die twee die konden het helemaal niet met elkaar vinden. En... Uh, dus het gezin was helemaal uit elkaar, dat was het gewoon niet meer. En financieel, ook problematisch. Of had uw vader wel een goede verzekering? Dat, dat was er wel, de verzekering was er wel. Ja. Maar uh, nee, dat was allemaal het probleem. Maar ik ga niet in die financiële dingen, dat is ja, wel maar... niet interessant. <laughs> ik zit even een tijdsbeeld uh, op te halen. Nou ja, is zien dan sterven en dan de testament uh, <laughs> uitzoeken? Nee. nee, god, zo zijn we niet getrouwd. Nee. Nee. Maar nee. eigenlijk is er geen bal veranderd. Want toen ik het verhaal las... Want ze hebben wel eens onderzoeken gedaan... dat mensen gaan allemaal op de kaders staan kijken. En dat was in uw tijd ook al ja, zo. Ja, dat is waar. Niemand ging erin. Nee. Niemand dat ging vind erin ik nou erin. zo. Want maar dat was ook niet aantrekkelijk. Nee. Die, die, die, om te beginnen, dat pekel er diep... Gaat ook niet er was een, een stankbelt. Uh, het was vreselijk. Het nee, sprong spon, spon, spontaan in de fik... als je naar Lucifer gooide. En dan zat dus die auto. Alleen de wielen staken nog boven het ijs uit. En verder was dat dus ijs. En dat is Mensen hadden iets van... En, dus, maar... en dan, bovendien, er waren Hollanders. Het waren geen Groningers. dachten ze, mijn vader was een Groninger. Maar nee, ze waren ze niet eens de dus takelwagen zegt, reed, die... uitlenen. Of, er was een bedrijf vlakbij. En ze vroegen u... de takelwagen om die auto eruit te halen. Mijn vader zat er nog in. En ze zeiden, nee, voor die Hollanders moeten de gemeente maar doen. Dan gaan we onze takelwagen niet verlenen. Omdat het een Hollander was. Ja, ja, 1963. En neemt u ze ja. dat niet ontzettend kwalijk? Want u zegt, ja, het was vies. Dus het is ook niet aangenaam om nou, in het water ja. te springen. Redden doe je nooit omdat het aangenaam is, lijkt me. Nee. Maar neemt u ze dat niet kwalijk? Nee, het, een, nee. het enige... Wat ik, wat ik vond... Dezelfde dag stond in het parool... Uh, op de voorpagina een klein berichtje over het ongeluk. en er stond de naam van een meneer. die uh, mijn zusje en mij uit de auto zou hebben gered. Dat is gewoon helemaal niet waar. Dat is een leugen. Want er was alleen maar iemand. die van de kant af een hand toestak. en die ons uh, hielp eruit te klauteren. Maar er is helemaal niemand. die ons uit de auto heeft gered. Dat heb ik zelf gedaan. Dus daar was ik ontzettend boos eigenlijk over. En ik heb ook toen ik eh, gastredacteur was van Procurieuse en ik toevallig in die tijd ook in de oude archieven van Prool keek, heb ik dat berichtje opgeduikeld en dat heb ik afgedrukt en ik heb er een uh, rectificatie van gemaakt. <laughs> dat is het enige wat ik er ooit mee gedaan heb. Maar ja. ik was niet boos op die mensen. Dat is ja, een beetje xenofobie en, en domheid en zo. Uh, moet je ze dat kwaad nemen? Misschien wel. Maar, ja, ja En natuurlijk groepsgedrag, wat je dus overal ziet. Ja. Hè? Van, hey, die springt niet, dus waarom zou ik springen? Maar ja, ze dachten ook van God, die man die zo lang verzopen... en uh, waarom moeten wij daar een vinger verder naar uitsteken... toen dat dus ver was. Nee. Groningers, hè? U bent is nog ook een apart slag. U bent nogal uh, laconiek, zou ik zeggen. Ja, dat moet je anders doen. Uh... Ja, ja, ja, ja. Nou, euh, zullen we het nu weer over lekker eten gaan hebben? He, he. Ja, dat, dat is toch ook heel erg belangrijk. E, e, een tijd is... voor nog een muziekje? Ja, als we een muziekje doen, dan moet dat nu doen. Dan moeten we dat nu doen. We, we... De bueno, Buena Vista Social Club? Uh... <laughs> de Buena Vista beetje... Social een... Club. Daar worden we altijd wel een beetje vrolijk van. Daar worden we vrolijk van, daar hebben we ook meegenomen. Ja. Ja. Ja. ja, En welk van die nummers? Het eerste, eerste nummer. Ja. Het doen nummer ook. Het ja, er zijn een aantal van die is een aantal van die mannen al overleden, hè? Ja, ja, ja, helaas wel. Hier, de Bueno Vista Social Club. Vista Social Club op o, Oude Mannen op Cuba. Op Ryan Koeder. Uh, ja, allemaal op zoke. verzoek van uh, Johannes Verdam, die te gast is in Napels. Uh, hij is niet echt alleen een geweldig schrijver over kook. hij vindt het ook leuk om de waarheid te achterhalen. Carbonnetjes uh, door te prikken. <laughs> Carbonnetjes door. Ballonnetjes. Oh, ballonnetjes. ballonnetjes. Ja. Carbonnetjes door prikken. Ja, ja, dat zou ook nog kunnen. Maar, maar als u... Ik, ik las dat u een keer op een fietsje naar het Amstel Hotel bent gegaan... omdat ze daar bosbessen verkochten. Ja, bessen Maar maakt u zich dan echt boos? Nou. Ik, ja? ja, ja. Het was een uh, nou ja een, een kennis die, uh, die ik regelmatig zie... omdat hij net als ik ochtends bij Hoppen uh, zit... en die vertelde dat hij helemaal in de war was. Die had daar... Uh, als dessert stond op de kaart in het Amstelhotel uh, bosbessen. Dus vroeg, zijn het echte bosbessen aan de ober? De ober uh, ging naar de keuken, want ja, ja, de patissier zegt... het zijn echte bosbessen. En het kwam en het waren volgens hem blauwe bessen. Dus hij hey, ging nog niet toe. Ja, dit waren er echt bosbessen. Dus hij was, werd als een soort uh, ja, weggezet, zoals... Ja, uh, ja, ja. En toen bent u er naartoe gegaan. En toen ben maar ik er naartoe gegaan. Maar en ik heb gezet, u dat? Omdat ik daar het ondersteunten kan wil uh, hebben. En bovendien ook om, om zijn lesje te leren. Die ar arrogante mensen met de, de, de hele dure zaak... die dus gewoon de boel belazeren door blauwe bessen uh, te serveren. Ja, maar... Terwijl een bosbessen, is tien keer zo duur en het is tien keer zo lekker... maar dat kan je toch niet maar, maken? Het, nee, dat, is, dat is toch gewoon bedrog? Het, het is bedrog, maar... Ja. Waarom maakt zich zo Maar waarom maakt u zich zo boos? Boos. Dat ik maak tijd boos Kijk, dat, om, dat om, het leuk op. is om te zeggen, hé, hey, hé, hey. dat snap ik. Maar u maakt zich er echt boos over. Ja, nou, dat is mijn karakter. Dat is mijn opvliegende karakter. Als het gaat, ik vind het ook interessant, hoor, om te zien hoe de ene mens de andere oplicht. Ik heb een hele nou, een bibliotheekje over ja. oplichtingspraktijken en. Uh, ik vind dat spannend. Boeken die gaan over uh, oplichting en over trucjes en zo. Dat, uh, ik doe dat zelf niet, maar ik vind het heel interessant om erover ja. te lezen... en om het mee te maken. En, en, en, en u zelf, bent u in staat om een leugentje te verkopen? Kunt u liegen? Heel slecht. Ik kan, nou, ik probeer het wel eens, dus, maar ik kan helemaal niet goed liegen. <lacht> Ik, ik heb ook na een minuut of een, een seconde al spijt. Nee, nee, dat is een grapje hoor. Dat, dat, dat, ik, ik kan echt, maar wat is hebben die liever. mensen het in is dat Wel, Die dat dan wel kunnen. Die gewoon zeggen ah, Nee, het, het, het echt bos nee dat was pure domheid. Ze oh, wisten was, het niet. Het was domheid. Ja, ze wisten het niet. Ze hadden geen idee. Want ik ging naartoe ja, en ik kwam wel. dus. Ja, nou, dat vind ik heel erg voor zo'n za zo zaak het sterren. Dus uh, ik liet uh, zo'n doosje komen uit de, uit de koeling... en ik zag van vanaf afstand, nee, dat zijn blauwe bessen. Nee, maar hun leverancier zei dat, uh, dat bosbessen waren. Ik zeg, dan bel je nu die leverancier op. Dus ik dwong ze om die Belgische leverancier op te bellen. Ze hebben jullie... Wat toen geleerd? ze hebben dat bosbessen zijn, bosbessen ik zei, ik vraag nu of ze echte bosbessen hebben. Oh, echte bosbessen. Nou, nee, dat is wel heel moeilijk. Om te, dus ze hebben bosbessen en echte bosbessen. <lacht> dus toen stonden ze een beetje te kijken naar... en toen hebben ze een aangeboden. Want oh, ze, dat wel. Ja, maar uh, als ik hier nou naar luister, denk ik... u maakt zich nog eerder druk, of boos moet ik zeggen... om, boos, om, om domheid dan om, om slechtheid. Dat is zo. Dat, is, uh, dat zeg ik ook altijd. Ik vind domheid ook veel erger dan slechtheid. Nou, het is ook moeilijker om mee om te gaan. Een slecht mens is nog berekenbaar. Ja. Je kan, die, die is op zijn voordeel uit. En, maar een dom mens... die is niet eens op zijn voordeel uit. Misschien ook wel. Maar wat hij doet is volstrekt onberekenbaar. Net, dus die richt veel meer schade aan. Misschien maak ik ze tot slachtoffer, die domme mensen... en denk ik, maar misschien weten ze ook niet beter. En die, die nee, slechte ze weten ook niet beter, maar, maar het is wel, wel ernstig. Dat ze dat heel bewust allemaal doen. Ja, het is ja, wel ernstig. Je kan die domheid mensen misschien niet aanrekenen. En de slechtheid kan je ze wel aanrekenen. Ja. Maar ik vind domheid meestal erger dan slechtheid. Er zijn slechte mensen, daar kan ik nog beter mee omgaan. In de omgang dat... Je, je rent er gewoon mee dat ze, ja. dat ze fout zijn. Daar kan je een plan mee maken, bij ja. wijze van spreken. Ja. En zij zijn dit voor plan, ja. dus... Ja. Ik heb wel eens ook... Uh, ge... Een, een oplichter die een tijdschrift had. Daar, ik merkte in vijf minuten dat het een oplichter was. Iedereen is erin getrapt. Het duurde maanden voordat het verder heel Nederland erachter was. Hele stukken. Later een heel programma op de BBC over deze oplichter. Ik wist het meteen. Er is een boek over die man geschreven. Ik, ja. uh, ik ben verliefd geworden op een oplichter, heette dat. Echt fantastisch. Maar ik, had, ik wist dat in een paar minuten. En, uh, en waar, wat is maar nee, laat me even uitpraten. Die... Uh, nou, dat tijdschrift ging ten onder. Hij heeft het nog een keer geprobeerd. Het ging ook iets ten onder. Toen probeerde hij het voor de derde keer. En toen kwam hij weer bij mij terecht. Want hij wist dat ik hem meteen doorhad. Dat ik hem echt heel goed doorhad. En toch kwam hij aan mij vragen. U zegt oké. Okay. En toen heb ik speciaal een contract gemaakt. Waardoor het helemaal niet meer uitmaakte. Waardoor hij helemaal niet meer ja. kon oplichten. En eh, dat gebruik ik nou nog steeds. Dat is maar heel maar, maar, handig. Maar is het uw belezenheid? Of is het ook een soort intuïtie dat hij meteen voelt... Hé, hey, Die mens pff, moet ik in ja, de Intuïtie. Ja, ja intuïtie. Ik, uh, ik lieg... Uh, ja, je, je merkt onmiddellijk of iemand een, een, een toneelstukje zit te spelen. Of hij echt is. Of dat het, het hij zit te bullshitten. Ja. Dat merk je meteen. En, uh, uh, ik merk uh, om, het meteen. Ja, en omgekeerd ook... Van die, die deugd. Dat ook meteen een goed gevoel bij. Ja, ja, maar ik probeer zelf nooit iemand op te lichten. Dan ben je ook heel moeilijk zelf op te lichten. Dat is, uh, blijkt zo te zijn. Zeg, <laughs> al die oplichters en al die boeken die ik heb daarover, die zeggen dat ook. Iemand die volkomen street en eerlijk is, is moeilijk op te lichten. Mm -hmm. De mensen die je kunt oplichten, zijn zelf vaak ja. oplichters. Ja. Johannes Verdam, wat. wat, wat... Uh, dat krokettenboek. He, want we oh. moeten toch eens een beetje die toekomst. Oh ja, oh. De toekomst. Dat, dat, dat, ja, dat boek dat is al heel lang aangekondigd, dat krokettenboek. Ja. Wanneer komt dat? Nou, dat, dat? komt. Dat komt uh, uh, ja. Deo Volente, Insh'Allah, hm. zeg ik er al meteen nog maar bij. Maar hoe ver bent u? Nou, het is al behoorlijk ver. Ik heb dus receptuur verzameld. En ik weet, de indeling is er precies. Ja. Ik moet, de geschiedenis heb ik helemaal uitgezocht. Ik heb uh, de oudste recepten in handschrift heb ik zelf. Uh, ik heb de eerste vermelding... In, Van de eerste in, in gedrukte, kroket? In, de eerste kro gedrukte kroket in, in het Frans. En de eerste uh, Van dat? handschrift, dat is uh, 1691... Ik heb de editie uit 1750, maar dat is nog nee, dicht genoeg bij. Dat dus is dat is echt oud. wel een boek over te schrijven. Over de ja, ja, ja, en dan, de ontvangst in Nederland. Bijvoorbeeld, uh, nou, dat zal ik dan hier onthullen. Het boek Ferdinand Huikluk van Jacob van Lennep. dat is 1840. Daar wordt de kroket al in genoemd. Terwijl volgens het Daar ben ik dan overheen gelezen. Ja, iedereen. Ook degene die dus... Uh, uh, in de etymologische woordenboek en in de Vandalen... het wordt kroket uh, heeft geprobeerd uh, terug te brengen tot zijn oudste vorm. En die zegt er iets van. 1890 of zo. Maar je, ik heb al uit 1851 gedrukt, zwart op wit. Ja, en 1830 heb ik in manuscript, maar 1840 in ieder geval al met Ferdinand Huik. Zo zit dat. En, en gaat het u vooral als u boeken geschrijft? Want er komen er nog meer, neem ik aan. Ja, ik ben ook in een boek bezig over mijn zakmessenverzameling. Dat is heel leuk. Ik heb ze allemaal al gefotografeerd. Ik moet alleen de teksten nog schrijven. Het wordt met Anton Beken. Beke, De vorige anton Beken, ja. Dit is het boekje Lekker Amsterdam 2018. Hier staat geen zakmesje bij. Nee. nee. nee, nee, nee. Gewoon nee, een tafelmes. Dit, een tafelmes. Maar is het. Het doel van die boeken, is dat echt om kennis te verspreiden? Ja, dat is uiteindelijk toch al wat Ook, ook voor dit? Of is... Tuurlijk, dat is mijn... Want hier is, want gaat het niet alleen over, over restaurants. Wat... He, het gaat ook over waar je de lekkerste broodjes... en de lekkerste ja, vis en ja, vlees... Het is toch leuk, adresjes geven Zeker. aan mensen van... Uh, en dat is die leraar en dominee? Mensen ja, mensen vragen... Ik zeg, kan je, als ik op straat loop al... Uh, ja. waar, waar kan ik een uh, goed broodje krijgen? Waar kan ik uh, de beste voor thee naartoe... Uh, ja. Maar dat staat allemaal in de lood. Vind je dat leuk als, u, als, u, als mensen u aanklampen? Zegt meneer Van Dam. Meestal vind ik dat prima. Ja. Er zijn ook mensen die als ze dronken zijn. die dus willen laten blijken ja. dat ze je kennen. en die roepen: Hé hey Marcel! Hoe je naar Marcel? <laughs> <laughs> en dan reageer je niet en dan worden ze heel boos. Er zijn mensen die gaan. Agent, dan gaat dachten Marcel Van Dam. Maar u eh, eh, eh, u ook invloed? Kun, kun je zien van. Ja. ik bereik wat? Ja. Ja, dat zou ik een aantal jaar geleden nog niet hebben gezegd. Maar ik weet zeker dat, uh, dat er restaurants zijn die uh, zich uh, richten op de kwaliteitsnormen die ik ze aangeef. Ik beschrijf ook altijd in mijn stukjes uh, hoe, het, uh, hoe, het... hoe het hoort en hoe het niet hoort. Uh, maar, ik, ik... Maar, maar hebt u in de loop der jaren gezien dat, dat het gemiddelde restaurant in Amsterdam, daar schrijft u voornamelijk over, dat het daar beter is geworden? Ja. Ja, mensen klagen dat ik zulke goede cijfers geef. Ja, ja ik begon er ook is... al mee dat ik het een beetje hoofd Terwijl ik het nog niet eens gegeten ja, had. Ja, maar ze, ze koken ook steeds beter. Want ze weten dat ik langs kan komen. Ze... En ze weten ook wat ik goed en wat ik niet goed vind. Dus ze, ze koken naar mijn smaak. En dat is natuurlijk heel erg leuk. <tijdens> maar er zijn ook mensen die op straat tegenkomt en zeggen... He? Goh, ik maak nu de aardappelpuree zoals u dat zegt. Met de knijper. En het is veel lekker. We eten nu iedere week aardappelpuree. En uh, nou, dat is ook heel leuk. En zoals hoe uh, je een... Zoals morgen in het Parool, hoe je een, een gewoon eenvoudig een kippetje ja. braadt... zonder ja. enige flauwekul. Dat, dat, dat hebt u heel lang als troosteten beschouwd, hè? Aardappel. Aardappelpuree, ja. Nu mag ik het niet meer van de dokter, maar... En wat, wat, wat is de troostende <laughs> werking? Nou ja, dat het, het is smeuig en zacht ja. en uh, het is heel vullend en... Uh, het, je plakt gewoon aan je stoel vast met... Uh, je wordt het, er bijna uh, verdoofd aan, hoor. Ja, maar, maar in de Ronde de, de Boef wordt ook, is ook Michel Piccoli... Ja. die uh, op een gegeven moment die, uh, wordt dus heel erg ziek. En wat ze doen, een gigantische berg aardappelpuree... wordt hem uh, gevoed, zodat hij daar tenslotte aan uh, okay. doodgaat. Heel verstandig, om geen aardappelpuree meer zoveel te eten. E e e eten kan u ontroeren, hè? Een, een, ja. een, een, een, een, een gerecht. Ja, ja dat kan wat, wat, ontroert, te merken, ja. wat, wat ontroert u dan? Ja, dat weet je niet, hè? Wat, wat je ontroert. Het is uh, waarschijnlijk... Uh, ja, er gaan snaren trillen. Is, als je een schilderij ziet of een stuk muziek hoort... Hè, dan luister je naar Broekner of Maler en je raakt ontroerd. Ja, wat ontroert je daar dan? Ja, de muziek, dat kan je niet zeggen. Dat is maar een gerecht ook. Ja. Maar soms is het inderdaad een combinatie van ingrediënten... Dat waren de laatste woorden van Johannes van Dam in deze aflevering van Napels uit 2007. Henk van Middelaar was in gesprek met hem. Het is u vast niet ontgaan. De op eigen bodem wereldberoemde culinaire recensent is afgelopen woensdag in het OLVG in Amsterdam overleden. Hij was 66 jaar. Van Dam kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Hij leed aan suikerziekten en had problemen met zijn hart en nieren. Na elf weken in het OLVG besloot hij dinsdag... in samenspraak met zijn artsen de behandeling te staken. Hij was geen man voor concessies. Tot het einde aan toen, zo blijkt. Dit is Woord op Radio 1 bij de VPRO. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl... dus woord.vpiro.nl Terugluisteren, dat kan via onze Facebook-pagina. Dat is een openbare pagina. Te vinden op facebook.com/woord.nl Luisteren via de podcast kan ook. Ga daarvoor naar vpiro.nl slash woord-podcast Het is uh, tijd voor een kort journaal. In het tweede uur reizen we op naar Duitsland Graag tot zo.